dat de Europese Centrale Bank onafhankelijk moet blijven... dus dat er geen geld gedrukt wordt, dat is heel hard. Er komen geen eurobonds, dus geen gemeenschappelijke obligaties. Daar kan geen discussie over zijn, zegt Merkel. En Merkel zei ook dat afspraken over de begrotingsdiscipline... in de eurozone streng moeten worden nageleefd. Brussel moet meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen... die de begrotingsregels overtreden.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 In Bagdad is het militaire hoofdkwartier van de Amerikanen overgedragen aan Iraakse autoriteiten. Camp Victory aan de rand van de stad was jarenlang het militaire commandocentrum... van waaruit de Amerikanen hun activiteiten in Irak coördineerden. Een deel van het complex was al in gebruik door de Iraakse veiligheidstroepen. Ze nemen nu het werk van de Amerikanen over... die de komende weken hun laatste 13.000 militairen uit Irak terugtrekken. Dan het weer nog, van het westen uit steeds meer zon... maar ook buien, mogelijk met hagel, het wordt een graad of 9. Morgen onstuimig, met vooral in de ochtend regen... in de middag wat opklaringen en het wordt ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De file is op dit moment op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... bij Maarsen 2 kilometer. Ook op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Oudekerk aan de Amstel en Knopend Holendrecht. 2 kilometer door een ongeluk, de rijstrook is er dicht. A27, Breda richting Gorkum. Er wordt een vrachtwagen uit de sloot getakeld. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat daarom 7 kilometer en de rechterrijstrook is dicht. En na verwachting is die weg om 12 uur weer vrij. Uh, ook op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knopend Rijnse Weert en knopend Lunetten, een kapotte auto, 2 kilometer file en de rechterrijstrook is dicht.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nieuwe gedragscode voor europarlementariërs moeten corruptie onmogelijk maken. Het wordt het weekend van de waarheid voor de FNV. Neonicotinoïde is een wel heel effectief insectenbestrijdingsmiddel. Dat spul dat is zo giftig dat een nanogram daarvan... dat is al bijna dodelijk voor een bijt. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Een nieuwe gedragscode die gisteren in het Europees Parlement is aangenomen... moet corruptie uh, van Europarlementariërs voortaan een halt toeroepen. De code volgt op een groot omkoopschandaal... eerder dit jaar in het Europees Parlement. Een van de acht opstellers van deze gedragscode is... Europarlementariër voor de SP. Dennis de Jong, meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Staat er allemaal in? Nou, er staan een aantal dingen in. Er staan dingen in bijvoorbeeld zoals dat je niet meer dan 150 euro uh, als waarde kan hebben voor giften. Nou, vind ik nog altijd heel veel geld, maar er is in ieder geval een maximum gesteld. Er staan dingen in over belangenverstrengeling, dat je heel duidelijk moet opgeven. Als je bijvoorbeeld directeur van een bedrijf bent of je hebt een andere baan naast je Europarlementariërschap. En uh, er staan wat dingen in over um, wat ex-parlementariërs mogen doen. Want in het verleden konden die gewoon weer het gebouw binnenkomen als lobbyist. En dat mogen ze nou niet meer. Dus ze moeten duidelijk scheiden of ze nou als ex-parlementariër binnenkomen of als lobbyist binnenkomen. Ja, het is zo dat met deze nieuwe code Europarlementariërs hun bijverdiensten mogen opgeven. Het is niet verplicht gesteld op basis van vrijwilligheid. Enige idee nee. of dat werkt in Europa... Het, het, het is allemaal een stap op weg naar een minder corrupt Europees parlement. Het is nog niet het einde van het verhaal. De, ver, de registratie is ook nu op dit moment zo dat je gevraagd wordt het te registreren. Maar er is eigenlijk weinig controle op. Dat gaat nu veranderen. We krijgen een integriteitscommissie die ook echt moet toezien op de naleving. En we hebben ook iets van een klokkenluidersregeling. Dat als mensen het niet opgeven dat dat ook sneller bekend wordt. Dus ja. het zijn stapjes vooruit. En wat is de sanctie? Ja, de sanctie voor het parlement is heel beperkt. Je hebt een dagvergoeding, nou, die kan je een paar keer inhouden. Dat gaat om een aantal honderden euro's aan dagvergoedingen. Daarnaast kun je mensen hun functies ontnemen. Je kan in het parlement bijvoorbeeld rapporteur zijn... dan ben je belangrijk op een onderwerp. Nou, Zo'n rapporteurschap kun je kwijtraken of voorzitter van een commissie, de echte sancties... en zeker als het om, om echte corruptie gaat... die moeten toch komen van de nationale staten. Juist. Die, die kunnen strafrechtelijk vervolgen. Juist, dat kan het Europees parlement zelf niet. Maar er is wel een soort van uh, naming en shaming uh, achter de hand ook. Hè? Want overtreders komen met naam en straf op de website van het parlement. Dus als men bijverdiensten of nevenactiviteiten niet opgeeft... dan uh, komt het op een website te staan... Ja, dat was een hele discussie die we in de werkgroep gehad hebben. En de meerderheid zei, nou, voor een parlementariër is het toch het allerergst... als je in de publiciteit komt als half corrupt. En daarom dat ze uh, hopen dat met die website een soort morele druk gezet wordt. Ik vind het zelf toch wel belangrijk dat je los daarvan wel degelijk ook de mensen financieel treft. Want dat is voor een aantal Europarlementariërs ontzettend belangrijk nog altijd. Ja. Um, zijn ze um, gevoelig voor gunsten, zoals dat uh, heet, Europarlementariërs? Ja. Ja, ik was erg verbaasd. Van de week hebben we dus de eindstemming gehad in de plenaire. En zelfs toen was er nog, ja helaas ook nog een Italiaan... die uh, opstond en zei van nou, we moeten toch eigenlijk nog veranderen... een beetje soepeler maken. Uh, het, het is niet bijvoorbeeld onder de Nederlandse Europarlementariërs. Wij zijn denk ik als Nederlanders heel integer in dat parlement. Ja. Maar je hebt heel veel verschillende culturen. En in sommige culturen zit het gewoon ingebakken dat je gunsten aanneemt. En dat heeft die Engelse krant ook bewezen... die eerder dit jaar mensen vroeg van wil je een voorstel indienen... ...in voor 100.000 euro. En dat deden sommigen dus. Juist. Nou ja, de grens ligt nu op 150 euro. Dat is in ieder geval beduidend lager dan die 100.000 euro... ...maar nog altijd beduidend hoger dan wat in Nederland gangbaar is... ...namelijk 50 euro. Ja, ik vind het uh, ook echt heel jammer dat we daar niet uh, laagjes in gaan zitten. Ik zal uh, uh, volgende week ook met uh, Transparency International, dat is een uh, grote organisatie tegen corruptie, uh, een uh, vrijwillige verklaring voorleggen aan allerlei uh, europarlementariërs die nog wat verder gaat. En waar ik hoop dat een hoop europarlementariërs zeggen, nou dit was een leuke stap, ja. maar wij gaan nog een paar stappen verder en bijvoorbeeld inderdaad niet meer dan 50 euro aannemen. Ook op, als wij een rapport schrijven gaan we duidelijk maken met welke lobbyisten we gesproken hebben, en nog wat van die dingen. Ja. Uh, Want het kan ook beter. Juist. Goed, um, de, de vraag is toch, u zegt net, het is op vrijwillige basis en een eerste stap. De vraag is of het voldoende gaat werken, met name in landen waar er toch een iets andere moraal heerst dan bij de gemiddelde Nederlandse politicus. Ja, ik denk dan ook, dat was voor ons ook een belangrijk punt, uh, dat uh, als die integriteitscommissie die moet ieder jaar een rapport uh, maken van hun ervaringen. Een beetje vergelijkbaar als een ombudsman of hè, zoals je dat in Nederland hebt, of een rekenkamer. En ik denk dat we die rapporten heel serieus moeten nemen. En dan zou ik het liefst, als het nodig is, over een jaar weer opnieuw een discussie hebben. Moeten we niet nog een stap verder gaan op sommige punten. Uh, maar we, ja, ik ben al heel blij dat dit er gekomen is. Want daarvoor had het parlement eigenlijk helemaal niks op dit gebied. Nee, zou dat, uh, het imago van het Europese parlement wat uh, oppoetsen, dit? Ja, maar dan moeten we ook nog wel een hoop andere dingen doen. We hebben zo ongelooflijk veel vergoedingen bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk het verhuiscircus. Er moet nog veel meer gebeuren om het imago van het Europees parlement beter te krijgen. Is dat uw raison d'etre om daar te zijn? Nou, we doen ook wetten maken en het is ook een uh, plek waar je toch wel heel veel hoort, bijvoorbeeld rondom die eurocrisis. Dus uh, inhoudelijk is het natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Ja. Maar ik vind wat ik doe moet wel helemaal transparant zijn. En die kloof tussen de gewone Nederlandse mensen die zeggen, goh, waarom moet er in Brussel altijd zoveel verdiend worden en waarom blijft er zoveel aan de strijkstok hangen en, uh, en Brussel dat moet uh, verkleinen, dat is wel degelijk ook een van mijn missies. Ik, iedereen kan bij u de bonnetjes opvragen. Ja hoor, nee, die is, uh, wordt tot de laatste cent bijgehouden. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP... en medeopsteller van de nieuwe gedragscode dus voor Europarlementariërs. Ik dank u wel. Tot lied. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De helft van de insecten in Nederland is verdwenen. Oorzaak de insecticide neonicotinoïde. Moeilijk woord. Een ramp voor de vogels, maar misschien ook een ramp voor u neonicotinoïden bedreigt namelijk onze voedselvoorraad. Hoe dat zit, hoort u van Sander Bartling. Nou, hij is niet erg zwaar. Kijk, hij zit maar tot hier. Hij had dan de zwarte streep moeten zitten. Hij weegt 14 kilo nu. En hij had er 16 moeten wegen. Dus ik ga even, ik ga, ik ga even door met mijn operatie. Nou, Het is gevaarlijk omdat het in de plant wordt opgenomen. En dus van binnenuit de plant giftig maakt. Terwijl de oude insecticide die spuiten we op de plant. En die kun je er dan bijvoorbeeld af. Wassen of je kunt het er afschillen. Maar dit krijg je hoe dan ook binnen. Dit is dus de bodem van de kast die ik nu in mijn hand heb. Die schuif ik eronder onderuit. En dan kan ik kijken of er parasieten in zitten. Nou, die zitten er inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, je kan me 7, je voorstellen dat zo'n insect daar nogal ontregeld van wordt. Want dan wordt er ergens een spier samengetrokken uh, die niet meer loslaat. Dus een, uh, of hij ziet ergens licht wat er niet is. hebben een inker en een biogeenicus met elkaar gemeen. Hun zorg om de bij. Klaas van de Poel, inker te Wassenaar, zag zijn bijenpopulatie de afgelopen jaren halveren. Een dodelijk gevaar, een op de loorliggende ramp. Insecticide. Dus gewoon vergif wat hartstikke dodelijk is voor bijen. Dat spul dat is zo giftig dat een nanogram daarvan... Dat is al bijna dodelijk voor een bij. Maar als ik alleen maar hier naar mijn geliefde tuincentrum aan de overkant van de weg ga... dan zie ik daar een, een, een ruimte helemaal vol met dat spul staan. Particulieren kunnen het zo in de zak steken, kunnen met plezier een hele of een halve kilo van dat spul meenemen. En als ze ergens denken een bladluis te zien, nou dan gooien ze dat daar bovenop. Het is heel resistent, gaat in het oppervlaktewater... Daar worden dus alle normen werkelijk met enorme hoeveelheden overschreden. Maar we zien het nu dus terug overal in het opvlaktewater, ver boven de norm. En het staat eigenlijk sinds 2004 in de top 1 van de normoverschrijdende stoffen in opvlaktewater. Met soms uitschiet dus tot meer dan 10.000 keer boven de norm... voor wat veilig is voor waterorganismen. Zeer giftig, extreem hardnekkig en grootschalig toegepast. Neonicotinide is een bedreiging van formaat... zegt onderzoeker Jeroen van der Sluis van de Universiteit Utrecht. De agrochemische lobby in Nederland, de bloembollen, de snijbloemen... de glastuinbouw en dergelijke, dat is toch een belangrijke sector... van de Nederlandse economie en die willen graag die middelen gebruiken... omdat het ja, ook voor hun werknemers een stuk veiliger is... dan de vorige generatie, die ook voor mensen giftig was. Toxicoloog Henk Tennekes heeft eens wat rekensommen gemaakt... en hij komt er toch al wel op... Zeg maar, dat als je een gemiddeld niet-biologisch dieet in Nederland hebt... dat je dan het equivalent hebt van één sigaret per dag. Maar bij insecten bindt het 10.000 keer sterker dan nicotine. Dit spul is 5000 maal zo potent... Als DDT. Geen insecten, geen zwaluwen, geen vleermuizen, geen leeuwrikken. Ja, luister, als de nachtegaal uitgestorven is, is die weg, hè. En dan krijg je hem niet meer uit de fabriek, hoor. Hij is gewoon helemaal zoek. En dan zullen jij en ik nooit meer een nachtegaal kunnen horen. Nou, als er één mooi moment is in mijn leven... is het wel het moment ieder jaar dat ik de eerste nachtegaal weer hoor zingen. En als me dat ontnomen wordt, dan ben ik een stuk armer. Uh, Nederland heeft eigenlijk de meeste toelatingen van allemaal uh, in Europa. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, CTGB in Wageningen, neemt dus de toelatingsbesluiten. Het is niet de minister die dat doet, maar het is het CTGB. En dat uh, draait uh, zeg maar voor 9 miljoen euro per jaar uh, vrijwel volledig op geld van de agrochemische industrie. Dus van de producenten van het landbouwgif. Bijen zijn geweldig bij goede bestuivers. En uh, voor een groot deel van onze groene natuur zijn we afhankelijk van insectenbestuiving. Ik heb een rapport van de United Nations gezien en daar ging het, dacht ik, over 200 miljard of zo. Van wereldwijd uh, schade als insectenbestuiving, als daar een wezenlijk probleem mee zou ontstaan. Nou, je ziet in delen van Zuid-China uh, zijn al uh, ja, zulke grote problemen met uh, bijen... dat uh, door, door gebruik van bestrijdingsmiddelen... Uh, dat men over is moeten gaan op handbestuiving. En dan moet het met, uh, met een soort kwastje worden aangebracht. Als de perenbomen zeg maar, bloeien, krijgen de schoolkinderen allemaal een dag of wat vrij... en die klimmen dan met die kwastjes in de bomen... en gaan één voor één uh, dat stuifmeel op die bloemetjes uh, aanbrengen. Nou, de mens zal er denk ik als eerste last van krijgen... doordat bestuivende insecten in, in aantallen afnemen het meeste gezonde eten. Dus de stoffen waaruit we vitamine C, antioxidanten en allerlei andere essentiële nutriënten halen... die zijn allemaal afhankelijk van bestuivende insecten. Dus als die wegvallen, dan houden we heel ongezonde bulkvoeding over. Misschien wat, wat mais en andere windbestuivers en zo... Maar daar kun je niet echt gezond van, van eten. Ja, het Europarlement, daar is het weer, heeft een resolutie... die opriep tot een verbod op neonicotinoïden verworpen. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks zijn de dagen van de FNV geteld. Eerste ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Mart Smeets lijkt druk bezig zich in te dekken voor een toekomstig reclameoptreden. Volgend jaar wordt hij 65 en dat betekent op zoek naar nieuwe inkomsten... nu de pensioenen zo lelijk onder druk staan. En waarom dan niet lekker geld verdienen bij de Nederlandse energiemaatschappij... zoals zijn collega Johan Derks op dit moment doet? Terwijl half Nederland schande spreekt over de inhaligheid... van die zich altijd zo onafhankelijk gedragende televisiejournalist... ziet Mart Smeets dat helemaal anders. Volgens hem hebben al die Nederlandse zeurpieten en scherpslijpers niet door... dat de geheel gebotokste, dan wel gefotoshopte Johan Derksen hen voor de gek houdt. Hij treedt namelijk niet voor het geld op in die energiereclame. Wel nee, hij doet dat om te provoceren. Hij laat er juist mee zien hoe perfide ons systeem is. Namelijk dat je als bekende Nederlander gewoon te koop bent voor de commercie. Maar dat wisten wij natuurlijk al lang. Daarvoor hebben wij Johan Derksen echt niet nodig. Dat begon al bij Johnny en Rijk, Koot en, en Bie, Jan Mulder en Wauke van Schermburg. En later waren er dan nog Natasja Vroger, Frans Bauer en Maurice de Hond. Allemaal mensen die hun bekendheid te gelden maakten in een reclamespot... voor Kaas, CNA, de Postgiro of een elektriciteitsmaatschappij. Maar Smeet ziet hierin geen ordinaire geldzucht. Hij vindt wat collega Johan doet bijvoorbeeld onthullend en zelfs geniaal. En hij moet er verschrikkelijk om lachen... Ik vraag me af waar Smeets de overtuiging vandaan haalt... dat Johan Derksen dat reclamewerk niet voor het geld doet. Weet hij meer dan wij? Heeft Derksen hem verteld dat hij zijn verdiensten... en dan hebben we het vast en zeker wel over een bedrag van 4 nullen... rechtstreeks overmaakt aan de stichting AAP? Kom op Mart. stel de zaken niet mooier voor dan ze zijn. Blijf geen slaper, wakker worden... zoals je collega Johan ons toeroept in zijn reclamespot. Zijsiska Dresselhuis, maandag het ochtendhuber van Henk Westbroek. Jay, welcome. Amy Winehouse. Zeven minuten voor half elf. Het wordt het weekend van de waarheid. Pardon, voor de vakcentrale FNV. De afgelopen maanden hebben twee verkenners. Herman Wijfels en Han Noten onderzocht hoe het vertrouwen tussen het FNV-bestuur en de grootste bonden weer kan worden hersteld. Na de oneenigheid over de pensioenen. Vandaag presenteren ze hun bevindingen aan het bestuur van de FNV en morgen wordt er door de bonden over doorgepraat tijdens een speciale bijeenkomst in Dalfsen. Wordt vast heel gezellig. Sjaak van der Velde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vakbonds... Ja, een zeker gezellig, denk ik. Ja, hè? <laughs> U bent vakbondshistoricus. Niet echt, hè? Het wordt niet echt gezellig. Nou, dat denk ik niet. Ik, ik las tenminste dat, uh, kijk, veel is nog onbekend natuurlijk ook uh, dat rapport van Wijfels en Noten, maar ik, ik las in ieder geval al dat uh, Indalfs uh, FNV-Bondgenoten en advocaten een eigen kamertje hebben om zich af en toe terug te trekken. Dus ja. dat geeft wel een beetje de sfeer aan, denk ik. Die, ja, en plannen op de ja, achtergrond, zoals ik heb gelezen tenminste, uh, dat ze mogelijkerwijs een eigen uh, vakcentrale willen gaan oprichten. Ja, dat was een bericht in de Telegraaf van de week. En dat is toch ook vanuit de vakbeweging wel ernstig ontkend. Hoor. Dat, uh, en dat geloof ik ook wel. Ik denk dat dat een, uh, ja, dat was een, een mooi bericht in de krant Maar of dat echt... Uh, Kijk, er zijn natuurlijk wel mensen binnen de vakbeweging die daar bang voor zijn. Maar of dat echt gaat gebeuren, ik betwijfel het in hoge mate. Dat, uh, Kijk, die twee bonden, met name een bondgenoot en een avocado, zijn al zo groot dat... Kijk, als die af zouden splitsen... dan zouden ze eigenlijk de meerderheid van de FNV meenemen qua leden. Maar ik denk toch niet dat ze dat zullen doen. Het heeft niet zoveel zin en het verbreekt de vacuoleen. Je krijgt er dan een vierde centrale bij en daar is denk ik niemand uh, erg uh, op uit. Dus nee. Ik verwacht dat niet, maar je weet het nooit natuurlijk. Nee. Je kan nooit zien hoe alles loopt in de toekomst, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk. De vraag is of zowel wijfels als noten, die alle twee toch vrij goed zijn in onderhandelen, ik maar zeggen, uh, of die uh, de leiderschapscrisis die is ontstaan hebben kunnen lijmen. Nou ja, dat is een van de uh, dingen die ze waarschijnlijk gaan zeggen, of die in hun rapport staan. Dat er een gebrek is aan leiderschap binnen de vakbeweging op dit moment. Zowel, en uh, dan gaat het natuurlijk om het leiderschap van Jongerius, en dat van, uh, van Kok en, uh, hoe heet ze die nieuwe breng van Avocado. Ja. Yeah. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Kijk, uh, wat is leiderschap? Uh, Af en bondgenoten hebben intern een hele grote groep uh, actieve, uh, activistische uh, vakbondsleden. En die willen wel eens wat anders dan de leiding uh, wil. En of je dan moet spreken van een uh, gebrek aan leiderschap of van dat daar in ieder geval de democratie goed uh, werkt. Dat is een beetje een moeilijke inschatting, vind ik. Maar ik heb zo'n te om te denken, nou goed, blijkbaar kunnen daar de gewone leden of in ieder geval de kaderleden hebben daar inbrengd. Dus moet je dan spreken van een leiderschapscrisis als mensen op een gegeven moment, en wat is natuurlijk wat er gebeurd is, een andere kiezen dan de, de benoemde leiders in eerste instantie hadden bedacht. Ja. ja. Twee kernvragen staan volgens mij uh, voor. Nou, vliegen voor. Uh, namelijk één, blijft de FNV als geheel bij elkaar? Nou ja, wat ik net al zei, dat, dat verwacht ik uiteindelijk wel. Uh, er is niemand die nu zegt, uh, openlijk althans, van nou, wij gaan ons afspritsen. Het is wel overleg natuurlijk tussen de diverse bonden. Rf bouw zit er ook nog bij, advocado en Rf bondgenoten. Ja. Maar een afsplitsing, dat, dat hebben ze zelf in ieder geval nooit gezegd. En nee. dan kun je daar wel over speculeren, zoals de Koon deed. Maar dat vind ik een beetje voorbarig allemaal. Goed, uh, dus dat ziet u niet zo snel gebeuren. Uh, vraag 2 is: <coughs> pardon, of uh, Agnes Jongerius aanblijft als voorzitter van die vakcentrale? in een andere zaak. Kijk, uh, die twee grote bonden hebben natuurlijk in feite het uh, vertrouwen in haar opgezegd. Ja. En uh, ja, dat zou wel eens een breedpunt kunnen zijn in, in gesprekken zoals nu in de gaan plaatsvinden. Dat ze zeggen van joh, ga jij nou weg, dan is het probleem uit de wereld. Daar zijn de problemen natuurlijk niet echt mee opgelost, want de vakbering heeft wel meer problemen op dit moment. Maar dan is in ieder geval dat, dat, dat poppetjesprobleem uit de wereld. En misschien zou dat ook nog wel eens kunnen betekenen, want er wordt ook over gepraat, weet ik, intern in de bonden, dat ook een, iemand als uh, Van der Kolk uh, zich terug moet trekken. Dus zowel Jongerius de als, de de... ja, okay. dus zo, als Van der Kolk weg? Ja, dat zou in ieder geval een hoop uh, lucht geven in, in gesprekken natuurlijk. Want nu staan die mensen zo tegenover elkaar. En dan uh, ja, twee harde kop. Het zijn allebei mensen die... Uh, ja, ...die gewend zijn te onderhandelen, maar ook gewenst zijn om een pootstijf te houden. Dat, dat kan wel eens lastig zijn. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat de vakbrenging uiteindelijk wel weer uitkomt. Alleen, dan zitten ze dus nog met het veel grotere probleem over de structuur. En daar gaan wijfels en noten waarschijnlijk ook veel over zeggen in hun aanbevelingen. Ja. moet de structuur wel blijven zoals die is nu? Drie grote bonden en dan allerlei kleine bondjes erbij. 19 totaal, waar ook nog eens een, een bond van gepensioneerden bij zit... Dat, dat heeft deze problemen natuurlijk een beetje opgeleverd. En dat is allemaal een gevolg van de enorme fusiebeweging die al vanaf de jaren 50 in de vakbeweging uh, ja, aan, de, aan de hand is geweest. Ja. Waardoor je een enorme bond hebt gekregen als bondgenoten, SNV-bondgenoten. Waar mensen ingeorganiseerd zijn die eigenlijk heel weinig met elkaar hebben. Ja. En qua beroep bedoel ik dan. En vroeger was je, ja, je had bonden van havenarbeiders, van chauffeurs, weet ik het allemaal. En nu is dat dan een bond, ja... Wie herkent zich in de naam bondgenoten als je ergens werkt? Ja. Wie herkent je in de naam van ik ben ICP'er of ik ben... Uh, wie herkent zich überhaupt vatmaar. nog in de vakbond? Uh, wat zeg? Wie herkent zich überhaupt nog in de vakbond? Nou ja, het is nog steeds uh, ruim een miljoen mensen. Dus ja, als je, je jonger bent dan 50. Ik verstond het niet goed. Als je jonger bent dan 50? Nou ja, dat is een van de problemen op het moment. Maar goed, het, ook daarbij, uh, dat moet ik wel een beetje relativeren. Dat is wel zo, maar er is natuurlijk dertig jaar tegen mensen gezegd... Hè, vanaf die begin jaren tachtig. Die dan eigenlijk een beetje gek als je lid van een bond wordt. En dan gaan mensen dat ook geloven. En nu ja. zou het wel eens kunnen zijn met de crisis. Oplopende werkeloosheid misschien. Uh, druk op te lonen dat mensen toch de weg met de vakbeweging, wel een weten te vinden. Maar goed, ook dat te speculeren zoals ik net al zei. En dan moet je ja. altijd mee uitkijken als historicus. Maar... Af en toe is wel leuk om te doen natuurlijk. Als vakbondse historicus is dit in ieder geval wel een heel interessant weekend. Morgen namelijk komen die bonden als gezegd met elkaar in Dalfsen om te praten over dat rapport Wijfels Noten. Over de toekomst van de FNV en alle poppetjes die eraan vastzitten. Sjaak van der Velden, ik dank u zeer. Graag gedaan hoor. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Zometeen kunt u nog eens dus, uh, <coughs> kijken wat we in deze uitzending hebben gedaan op KRO.nl. En ik zie hier op een hele kleine monitor in de verte Ebro Oemar klaarzitten in haar bus. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, we zitten vandaag in Amsterdam. We gaan het hebben over het weekend en wat je kunt doen in het weekend aan uitgaan. Ik ga nogal veel naar het theater en ik ben heel erg benieuwd hoe de theaterproducenten en de cabaretiers die in het theater staan, hoe zij hun zalen nog vol krijgen met al deze bezuinigingen en de hoge prijzen. Zometeen na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het nos journaal. Het gaat nog jaren duren voordat er een oplossing is voor de eurocrisis. In een toespraak in het Duitse parlement zei bondskanselier Merkel dat een groot pakket aan hervormingen nodig is. Ze blijft tegen het uitgeven van Europese obligaties. Minister Schippers komt de huisartsen tegemoet. Er komt extra geld voor samenwerking tussen huisartsen en posten voor spoedeisende hulp. Hoeveel extra is nog niet bekend. Maar Schippers blijft erbij dat de huisartsen 112 miljoen euro moeten terugbetalen. Maar ze wil dat bedrag op een andere manier innen. Op sommige universiteiten bungelt het onderwijs er maar zo'n beetje bij. De keuzegidsuniversiteiten, daar staat in dat docenten soms meer bezig zijn met onderzoek dan met lesgeven. De VU en de Universiteit van Amsterdam krijgen van de keuzegids een lage beoordeling. En in Bagdad is het militaire hoofdkwartier van de Amerikanen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten Camp Victory. Aan de rand van de stad was jarenlang het militaire commandocentrum van waaruit de Amerikanen hun activiteiten in Irak coördineerden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Ouderkerk aan de Amstel en Knoopend Holendrecht. Twee kilometer en dat komt door een ongeluk en daarom is de rechterrijstrook daar dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum, daar is ook de rechterrijstrook dicht. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Dat komt omdat een vrachtwagen daar uit de sloot wordt getakeld. Daarom is die rechterrijstrook ook dicht. Naar verwachting is de weg om 12 uur weer vrij. In de tussentijd kan uh, verkeer richting Gorkum omrijden via Waalwijk... via de A59, de A2 en de A15. Dit is Radio 1. NTR Prem Time met Ebru Omar Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En als je jong bent zijn dat de dagen waarop het moet gebeuren. Je moet iets doen. Uitgaan bijvoorbeeld. Ik ben niet meer zo jong, ik ga door de week uit. En zo kan het gebeuren ook de afgelopen maand bij Dolf Janssen, Sarah Kroos, Mike Baudet, Paul de Munnick en Saskia Noorden-Jan Heemskerk ben geweest. En de musical Zorro heb gezien. Ik hou van uitgaan en van het theater. En zondag ga ik naar Wimmy Wilhelm in Amstelveen. Ik weet niet wat ik ga zien, ik ga omdat het kan. Toch valt me één ding op. Als ik de kaarten niet regel, gaat er niemand met me mee. Het is geen top of mind bij mijn vrienden. En de zalen waar ik ben geweest zitten niet afgeladen vol. Er wordt door dit kabinet bezuinigd op de culturele sector en ook de btw op de kaartjes is verhoogd van 6 naar 19%. procent. Als je de prijzen terugreken naar guldens is een avondje uitgaan uitgaand duur geworden. Dat moesten we dan ook maar niet meer doen, dat terugrekenen. Mijn vraag aan jullie luisteraars is... waar gaat u naartoe als u uitgaat... en wat vindt u van de prijzen van de theaterkaartjes? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... mailen naar Premtime, apenstaartje, ntr.nl... of twitteren naar Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's Ik hou dus van avondjes uit waarbij je jas kunt afgeven... en bij de garderobe... en waarbij je ook na afloop of vooraf van de voorstelling kunt nahangen... in een theaterfoyer... Ik vind uh, de musicals het fijnst, de een vindt het ordinair, maar die kleurige kostuum met zang, dans en feest, nou, ik vind het heel erg prettig. Maar een, van een groot aantal artiesten weet ik dat zij vroeger in het uh, pre-download tijdperk geld verdienden aan de verkoop van cd's. En tegenwoordig is het anders, er wordt ook verdiend aan optredens. En als ik dan kijk, als ik in theater zit, is dat echt heel erg hard werken in die theaters. Jullie kunnen met ons meepraten. Wij gaan praten met Misha Wertheim, cabaretier... met Sandor Janssen, bestuurslid bij de Vereniging Vrije Theaterproducenten... en zakelijk partner bij Rick Engelkes Producties. En aan de telefoon heb ik zometeen Mike Boudet. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen. Even. Je hangt, hi. Ik ga nog heel eventjes uh, de luisteraars oproepen om te reageren. Waar gaat u naartoe als u uitgaat en wat vindt u van de prijzen van de theaterkaartjes? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121. Mailen naar premtimeapenstraatje-ntr.nl... Of tritten we naar Apenstaartje, Premtime Radio 1. Mike, heb jij gisteren opgetreden? Nee. Ben je klaar nu met je productie? Wanneer, hoe, hoe loopt het bij jou? Ik jij was ben, met pil uh, bezig. Ik ben net klaar met uh, mijn uh, toeneetje. Huh? En ik ben er lekker aan het uitpushen en uh, dingen voor mezelf aan het doen. En in januari ga je weer? Uh, huh? In januari ga je weer? In januari ga ik weer? Ja. Klopt, met Onno in en mee en uh, Jelke aan het houten. Je noemde het net je ja. toerneetje. Waarom is het zo'n ja. verkleinwoord? Nou, ik heb een vrij korte tournee gehouden. Want, uh, ik, staal, uh, ik stond in die voorstelling uh, waarbij ik uit mijn eigen boek voorlees... Uh, toch wel erg veel over mezelf te praten. Ja. En uh, langer dan een paar maanden hou ik dat niet vol. En de komende tournee van januari met Onno mee? Dat is een uh, tournee met allemaal uh, komische liedjes en sketches. Uh, uh, ik denk dat ik dat wat langer volhoudt. En hoe ja. ga je het vol krijgen? Ja, dat is nog een heel ding. Het gaat vrij slecht met de kaartverkoop in het theater in het algemeen. Oké. Okay. Dus, uh, we proberen zoveel mogelijk promotie te doen. En uh, ja, moedig voorwaarts. En wanneer is het succesvol? Nou ja, ik vind een. Ik vind een productie succesvol als ik zelf het idee heb dat het bij het publiek goed aankomt. En als ik zelf plezier heb in de voorstelling. Ja. Dus ik meet dat meestal niet af aan de, aan de toeloop van het publiek. Maar dat is wel inkomsten, uh, lijkt me. Dat is, dat is wel inkomsten, dat klopt. Maar wij gaan bij het boeken van een voorstelling altijd uit van ongeveer het slechtste scenario... Dus uh, daar houden we van tevoren al rekening mee. En bij het maken van een programma? Denk je dan van ga, ga ik het wel maken, ga ik het niet maken? Zo wordt het commercieel of zo niet? Ben je meer ondernemer dan cabaretier? Um, nou, in principe maken wij altijd gewoon wat we zelf leuk vinden. En in de try-outs dan kom je erachter uh, hoe het publiek daarop reageert. En dan pas je dingen aan. En, uh, je, je, je haalt een scherpe randje soms ervan af of je voegt ze toe. Maar uh, ik, ben, ik ben nooit zo heel erg met het publiek bezig eigenlijk. Mike, dank je wel voor je tijd. Um, heel veel succes uh, met uh, het uitrusten nu en uh, in januari met je nieuwe show. Wij gaan even naar het allerleukste theater van de hele wereld. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to make the muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we? Mijn vraag aan u is, waar gaat u natuurlijk als u uitgaat en wat vindt u van de prijzen van de theaterkaartjes? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121, mailen naar premtimeapenstaartje of twitteren naar apenstaartje-premtime-radio1. Bij mij in de bus zit cabaretier Misha Wertheim. Gisteravond stond je in Panningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde net van Mike Bordee dat hij bij het maken van een theatershow eigenlijk niet van het publiek uitgaat. Hoe doe jij dat? Nee, dat wil zeggen, ik wil wel dat het publiek een leuke avond heeft. En daarvoor maak je het uiteindelijk. Maar ik, ga, ik, ga, ik, ik ken al die mensen niet, dus ik ga er altijd van uit dat in het publiek... een hele zaal vol mensen zit die net iets slimmer zijn dan ik. En net iets meer smaak hebben dan ik. Nou, dan moet ik heel erg mijn best doen om ze niet te laten vervelen. En uh, met de in deze tijden van, uh, nou ja, toch niet echt hele volle theaters... ga je dan niet anders te werk als je een uh, voorstelling schrijft? Iets commerciëler misschien? Ik, het, volgens mij is het probleem dat de theaters niet zo vol zitten. Ze, ze, ze kunnen heel vol zitten of minder vol zitten. Als je eenmaal een mooie voorstelling ziet, zie je een mooie voorstelling. Als de voorstelling goed is, vergeet je hoeveel mensen er in de zaal zitten. Als optredende artiest, het is ja. meer, het, het, Volgens mij is het probleem niet zozeer dat de theaters niet vol zitten. Die hebben altijd niet vol gezeten bij sommige programma's en bij anderen wel. Het houdt ook van hoe groot de zaal is. Er zijn heel veel gemeentes die hebben hele grote zalen gebouwd. Ja, die zitten dan niet vol. Maar er zitten nog steeds heel veel mensen. Het probleem is volgens mij eerder dat we een regering hebben die duidelijk wil maken dat theater iets voor de elite is. En dat is onzin. Dat is die, ik weet ook niet wat de elite is. Het is haast zo dat als je naar theater gaat, dat je dan van de elite zou zijn en zo. Maar misschien dat, heeft het ermee te maken dat theaterkaartjes een bepaalde prijs hebben die niet iedereen kan betalen. Nou, maar voetbal is ook niet van de elite. En volgens mij is voetbal, is een avondje, voetbal duurder dan een avondje naar mijn voorstelling komen. En zeker als je die ellende na afloop nog meerekent mijn afloop van mijn voorstellingen wordt er eigenlijk vrij weinig geknokt hoor. Of bedoel je het voetbal zelf? Ja, voetbal. Dat dacht ik al. Ja, je ja. bent met twee voorstellingen bezig momenteel. Ja, het is dus mijn eigen theatervoorstelling, een cabaretvoorstelling. Nou, dat doe ik nog twee weken. Dat is, uh, die heet uh, voor de zoveelste keer? Ja, die doe ik ook heel erg vaak. Daarom heet hij voor de zoveelste keer. Mega werd hem voor de zoveelste keer. Meer dan 130 keer. Uh, maar de andere voorstelling die ik doe, dat is echt gebeurd, dat is met Pauline Cornelissen. En daarmee uh, maken wij een programma waarin mensen zelf uit hun hoofd echt gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. Dat hebben we uit Amerika een beetje afgekeken uh, en wij noemen het echt gebeurd. Is dat niet easy money? Jij gaat op het podium staan en je laat het publiek laat je het werk doen. Nou, het is zeker geen easy, maar sowieso doe ik dit niet zozeer vanwege het geld en, en dat echt gebeurd doen we al, nou al drie jaar en ik heb er geloof ik nog geen één keer één euro voor gekregen. Dus ja, je kijkt naar, net naar, in mij heel verbaasd aan. Maar uh, de, de, in ik theater verdien je geld, hoor. Ja, ook, nou, dat is dan een verschil tussen ons. Maar ik verdien gelukkig geld en ik ben niet gek. Dus ik verdien geld met het theater, uh, met die, mijn cabaretvoorstelling. Dus ik kan het me veroorloven, ik klaag niet. Maar echt gebeurt toen Pauline en ik helemaal voor de lol... daar vragen we allemaal mensen om verhalen te vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. Daar hebben we een podcast van, daar zijn we heel trots op. We staan zondag in Nijmegen. Nou... De kaartverkoop liep niet zo goed, dus ik kom met plezier in deze oude schoolbus zitten. Zondag in Nijmegen, echt in de Lindenhof, echt gebeurt. met... Smiddags uh, om vier uur. Smiddags om vier uur. Maar het idee... Uh, het idee... Wat voor verhalen vertellen die mensen? Vertellen nou, het is ze eigenlijk de allernaakste verhalen, of... vorm van theater. Vroeger, voordat de televisie er was, ging je volgens mij s'avonds naar het eten elkaar goede God. verhalen vertellen. En dan heb je soms mensen die altijd wel iets hadden meegemaakt en altijd zo goed daarover konden vertellen. En eh, er is een, een, een, een groepje Amerikanen geweest die dachten van, maar dit moet je gewoon op het podium doen. Gewoon zeggen, wie heeft er nog een goed verhaal over geven en nemen? Want dat is dan een thema 4 december bijvoorbeeld. We nemen een thema en dan ga je zoeken. En er zijn, altijd, er zijn mensen met de meest bizarre verhalen. En weet het publiek dat komt dat zij een verhaal moeten vertellen? Nee, het publiek hoeft niet een verhaal te vertellen. Wij, de, wij zorgen dat er verhalenvertellers zijn. Mensen die iets mee hebben oh, gemaakt, die een goed verhaal hebben, We vertellen zelf ook verhalen. En nou, de kunst zit hem in, in of je dat smakelijk kan vertellen en of het een goed verhaal is. En dat is eigenlijk theater op aller op allersimpels, maar eigenlijk meest vanzelfsprekend. En, en weet je of het dan vol zit of niet? Ik hoop dat het vol zit, want dan, heb je, dan hebben nog meer mensen er plezier aan. Maar dat is niet waarom het een succes is. Het is natuurlijk succes als het een mooi verhaal is. En iedereen achteraf zegt, jeetje, wat een mooi verhaal, want ik ben blij dat ik gekomen ben. Ik heb hier een mailtje van John Koenraads. Waren de prijzen voor de zomer goedkoper, toch blijf ik naar het theater gaan. In deze tijd van stress een goede ontspanning. Niels zegt, ik ga sowieso niet naar musicals... want dat is niet interessant voor de heteroseksuele man. In deze crisis is het theater toch niet toegankelijk voor iedereen. Zie je nou echt iemand met een bijstandsuitkering... WWAOW naar het theater gaan? Ik dacht het niet. Ik dacht het wel. Die zitten wel degelijk in de zaal. Ze kunnen niet zoveel. Ze moeten keuzes maken. En dat is hartstikke bitter. Maar mensen met een bijstandsuitkering houden niet op te leven. En volgens mij als je leeft, wil je leuke dingen doen. ga je. Het is ook niet zo dat mensen die geen geld hebben... geen posters aan de muur hangen omdat ze daar geen geld voor hebben. Ik zie ook uh, Sandro Jansen uh, knikken. Mensen gaan gewoon nog steeds in deze tijden naar het theater. Ja, dat klopt. Ja. wordt ze alleen niet Dan makkelijk gewoon... gemaakt. Uh, nee, de prijzen zijn gewoon niet goedkoop. Maar jij zegt dat het is een kwestie van keuzes maken. Nee, maar ja, nou, ik zou willen dat die mensen natuurlijk wat makkelijker kunnen. Maar onze regering vindt het niet verstandig als die mensen daarheen gaan die zeggen dat moet omhoog, die prijzen. Nou, Sandro, heb... jij bent uh, zakelijk partner bij Rick Engels Producties. Ik ben elke keer weer verbaasd dat zo'n avondje uit kan. Ja. En uh, eigenlijk zouden meer mensen moeten weten... wat er gebeurt achter de schermen, denk ik. En dat je inzichtelijk maakt van wat er gebeurt... voordat je ook op kan gaan treden. Okay. En of het nou een cabaretier is of een musical. Uh, mensen hebben vaak niet het idee hoeveel, hey, hoe groot de investeringen zijn... en hoe groot het risico ook is wat wordt genomen. Want ik denk, voor ons geldt dat wij geen subsidie krijgen. En ik denk dat voor Mika hetzelfde geldt. Feitelijk, ik denk dat 70% van alle kaarten die verkocht worden... zijn ook niet gesubsidieerd. En daar zit denk ik ook het probleem van deze tijd. De regering doet de mensen geloven... Ja, dat we allemaal met de hand op, uh, op staan en dat we heel veel geld ontvangen vanuit allerlei potjes. Nou, maar ik, als, als bezoeker denk ik echt niet... ik ga nu naar een theatervoorstelling die gesubsidieerd wordt. Dat denk ik zeker niet als ik kijk naar uh, wat, wat het kost. Dat denk ik echt niet. Met theater, niet. Mike Modé was net heel erg bescheiden. Maar de reden hoe Mike Modé natuurlijk aan zijn publiek komt... is dat hij al jaren hele mooie dingen maakt. En dat als je, dat, als je het geduld hebt om dat te doen, dan komt, vanzelf, komt er vanzelf publiek. Alleen het wordt steeds moeilijker om te beginnen, omdat... Als je begint heb je niet zoveel geld en dan is het help handig als de theaters een beetje een risico met je kunnen nemen. En als je de BTW opeens heel erg omhoog gooit en zegt jullie moeten meer zelf geld gaan verdienen terwijl er een recessie is. Ja dan wordt dat moeilijker. Ik ga even naar een beller. Jan-Erik Noste, Goedemorgen. Ja goedemorgen. Zeg het maar, wat doe jij? Nou, uh, ga je nog ja. uit? Uh, nou, ik ben zelf theaterdirecteur uh, van het Zeehelden Theater. Een privé theater met uh, geen subsidie. Ja. En uh, ik vind dat we iets moeten doen met de prijsstelling uh, voor de theaters in Nederland. Uh, want als, wij hebben al decennia lang de duurste goedkoopste kaartjes en de goedkoopste duurste kaartjes. Dat is een moeilijke voor... zin. Je nou hebt de ja, duurste goedkoop, voor... waar vergelijk je het dan mee? Nou, met, met, met theaters in het buitenland, kijk naar Italië. Als wij daar bij de opera zitten, of in Wenen, bij het mooiste opera-huis ja. van de wereld, voor een Don Giovanni. Nou, wat, wat kost het duurste kaartje dan? Het goedkoopste kaartje, laten we daarmee beginnen. Nou, dat heb ik in mijn studententijd gedaan. Dat kostte geloof ik nou, een tientje destijds, het goedkoopste nee, kaartje, een staplaatje. 3,50 euro. Vijftig. Ja, guldens heb ik er nog komen. over. Ja, en dit is dan nu 3,50 euro. Vijftig. Maar het ja. duurste kaartje is... 248 euro. Ja. En daartussen zitten 40 gradaties. Wat is het gevolg daarvan? Voor elke portemonnee van de bijstandsmoeder... tot en met de elite een kaartje. En wat het leuke is... Elke stoel uitverkocht. En, uh, en een brede laag van de bevolking in je theater. Kijk naar Nederland. Nou, dan kom je misschien 25 euro voor een goedkoopste opera-kaartje. Uh, met een beetje korting van de Oivarspas. Duurste kaartje, nou, uh, dat was tot voor kort misschien 75 euro... als je nou een opera in de, in de provincie ja. ging. Gemiddeld 50 euro, maar niet de hele allerlaag van de bevolking, niet uitverkocht, dus maar 25 euro inkomsten, terwijl je in het buitenland bij de opera 125 euro per stoel binnenkrijgt, en wel een brede laag van de bevolking. Dank je wel. Niet van de een op de andere dag kun je dat invoeren. Ik ga dat even vragen aan Sander. Dank je wel voor je reactie. We hebben te weinig variatie in de prijzen van de kaartjes. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar je moet je ook realiseren dat theaters gebouwd zijn zoals ze gebouwd zijn. Hè? En dat betekent dat je ook heel weinig variatie aan kan brengen in een, een vierkant. Ja, maar vliegtuigen zijn ook gebouwd zoals ze gebouwd zijn. En het kan ook gebeuren dat je naast iemand zit die je 20 euro voor een kaartje heeft betaald. Ja, voor stoel nou, dan bent. noem je een goed voorbeeld. Wat er in de vliegwereld natuurlijk gebeurt, is dat je bijvoorbeeld op het moment dat je eerder boekt, je beloond wordt. Hè? Daar heb je de vroegboekkorting, met een goedkopere prijs. Wat we hier doen, een heleboel producenten, is dat ze op het moment dat de zaal niet vol zitten, Dus dat ze zeggen: joh, je kunt voor de helft van de prijs of voor niks naar binnen. Daar zou je ook over na kunnen denken. Dus even over de vliegwereld. Daar kunnen wij nog wel wat van leren, denk ik. Ja. Je zei net van uh, mensen realiseren zich niet van wat voor investeringen er in het theater zitten. Dat realiseer ik me ook niet. Ik denk alleen maar, ik tel de koppen. Ik kijk naar de artiest die daar zit. Hoe hard die daarvoor werkt. Nou, ja. dat is niks. Maar vertel jij wat er nog meer allemaal vanaf gaat van dat kaartje. Nou, ik zal, als ik het even om mag draaien. Wij zijn op dit moment in het theater met een familievoorstelling. De musical kruimeltje. Ja. Uh, de investering die wij gedaan hebben voordat ook maar één kaartje is verkocht. Die ligt rond de 1 miljoen euro. Dus op het moment dat wij ons eerste kaartje hebben verkocht, zijn wij al 1 miljoen euro uh, uh, zit er al in. Uh, dat heeft te maken met de kostuums, dat heeft te maken met de ontwikkeling, het heeft te maken met het decor. Uh, en als je naar de avond zelf gaat kijken, ja, dan lopen daar dus 40 mensen rond, staan daar twee vrachtwagens. En die moeten elke avond weer betaald worden. En allemaal op eigen risico, zonder 1 cent hulp die ik overigens ook niet hoef. Dat vraag ik ook niet om. Mm -hmm. Dus geen subsidie. Michel, jij werkt ook zonder subsidie? Nou ja, kijk, die infrastructuur van al die theaters die er zijn... die zijn allemaal gesubsidieerd. En daarom kan ik daar staan. Ik heb ook in Amerika opgetreden. Dan zie je hoe een theaterlandschap eruit ziet zonder subsidie. En dat is echt... Ik was verbijsterd hoe ongelooflijk armoedig die theaters waren. Ik heb in Londen opgetreden. Ik was verbijsterd hoe ongelooflijk armoedig. En alles hangt van ellende aan elkaar. Dus ik krijg wel subsidie. Alleen het zit hem in het theater waar ik dan mag optreden. Is dat een schrikbeeld? Amerika en Engeland? Nou, er wordt wel eens gedaan alsof dat zo mooi is. Kijk, in New York daar heb je zo'n theatercultuur. Nou, ik ben wel van de Koude Kermis thuisgekomen. Toen ik daar met een producent praat, ik was naar een heel mooi stuk geweest... dat alle prijzen had gewonnen. En to toevallig stond ik in een theater van die producent. En die zei, ja, nee, maar je moet je realiseren... die meeste acteurs die verdienen per week niet meer dan 250 dollar. Dat waren, was een vrij grote productie. Dus die moeten daarnaast nog een baan hebben. En dan treden ze gewoon zeven avonden per week op... En dan hebben ze niet eens geld genoeg? Dus dat is pure onzin. De reden dat dat in Amerika kan, is omdat er in New York nog een paar gekken zijn. die zo graag willen, in de hoop dat ze dan ooit geld gaan verdienen in Hollywood. dat ze dat nog vol krijgen. Maar Amerika heeft geen theatercultuur. Rij weg uit Manhattan. na 20 kilometer kom je geen theater meer tegen. Ja. En hoe is dat dan in Nederland? Want ik, ik zoek dan allemaal theaters uit, uh, gewoon wel binnen de rand zat. Ik het, uh... nou, er zijn heel veel theaters, dat is hartstikke mooi. Ik was dus gisteren in Panningen, dat is een meneer die daar een theater heeft. En ik geloof dat de meneer is, en ik heb hem even ontmoet. Die dat volgens mij helemaal uit zichzelf met enthousiasme doet en zo. Maar ja, die, die krijgt nu ook problemen, omdat de, de, de gemeente Panningen steeds minder geld over heeft voor theater. Dat is natuurlijk ook een signaal wat de regering geeft. Van jongens, wij vinden theater, dat is iets. Daar moet je op kunnen bezuinigen, dat is niks waard. Dus dan staat daar zo'n schitterende zaal. En, en dan eigenlijk om het een vrij klein... Die zaal heeft een fortuin gekost. Maar op een gegeven moment is er dus geen geld meer... om dan in die zaal voorstellingen te doen. Dus dan ga je er allemaal congressen krijgen. Dat is een beetje waar het heen gaat. Dat vind ik heel droevig, want de infrastructuur staat er. Maar gelukkig, ik ben een hele goedkope voorstelling. Want ik ben in mijn eentje. Mijn kaartjes zijn niet zo duur. Dus ik maak me over mezelf... Nog het minste zorgen. Maar maakt me wel zorgen over mensen die nu beginnen of grotere producties. En ik dat... heb nog één vraag aan jou voordat jij weg moet. Hoe kies jij je theaters uit? Kies je ze op omvang uit? Kies je ze qua locatie uit? Kies je ze, ik bedoel. Waar ik heen ga of waar, je heen, waar ik Waar Hoe boek je ze? Doe nou, jij dat zelf? Of nee, is dat ik een... heb een impresario die dat gelukkig voor mij heel goed doet. En zij gaat praten met allemaal theaters en kijkt een beetje maar van wie waar is het. wie bepaalt is er... het? Is het het theater? Ja, nou, dat gaat in samenspraak komen, met de theaters. Of? Wordt er gekeken van, zij zoeken wij willen zoveel cabaret, vorige keer was ik er. Nou, dat was er, vonden mensen het leuk of niet? En als ze het leuk vonden, zeggen ze, nou, dan willen we het nog een keer proberen. Als ze het niks vinden, zeggen ze, we geven iemand anders een kans. En als ze het eigenlijk leuk vinden, eigenlijk zoals het in de grote mensenwereld gaat. Als ze het leuk vinden, is het dan aan jou als, uh, als artiestentaak om volgende keer weer, volgend jaar weer terug te komen? Dat ze het nog weten dat het vorig jaar was? Is, zit daar dan ook een druk op? Ja, maar die druk. Ik, ik voel die druk niet zo. Ik vind dit heel erg leuk om te doen. En ik geloof ook echt dat als je eenmaal naar het theater gaat... dat je iets heel moois mee maakt. Ik vind het kruimeltje vind ik wel een goed voorbeeld. Ik sta toevallig vaak in zalen waar kruimeltje dan in de grote zaal staat. En ik in de kleine zaal sta. En dan zie je dus allemaal kinderen die daarheen gaan. Dat is een, het is iets heel bijzonders om gewoon met z'n allen... anderhalf uur of twee uur naar een voorstelling te kijken en daarin op te gaan. Dat is gewoon als mens heel leuk. Daarom doen wij bij Echt gebeurt ook verhalen vertellen. Gewoon een verhaal luisteren met z'n allen... Dat is een van de leukste dingen die er zijn. Dat is echt leuker dan in je eentje tv kijken. Zoals seks met z'n tweeën leuker is dan in je eentje. De ja, famous last words. Oké, okay, ja, ik moet er vandoor. Ik moet weer naar het volgende theater. Dank je voor je komst. Jij Bedankt gaat, voor de gastvrijheid. Uh, uh, gaat er vandoor. En succes zondag in Nijmegen met Paulien Cornelissen. Ik heb uh, nog een tweet van Koen John Koenraads. Theater is niet voor de elite. Ik verdien maar 1100 euro per maand. Maar ga met groot plezier toch naar het theater. Mischa, oh ja, zo gaat die deur open en zo gaat die weer dicht. Sander, um, die BTW is verhoogd dit jaar. Uh, wat voor effect heeft dat gehad uh, op jullie als theaterproces? Hoe anticipeer je daarop? Ja... Ik zal het simpel proberen te houden. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat als de B BTW verhoogd wordt, dat de kaartjes duurder worden. Dat is ook een schikbeeld, Daar zijn ja. we ook bang voor. Maar een en dat ander worden effect ze is. Toch ook? Ja, dat worden ze ook. Maar een ander effect is en daar heeft helemaal niemand over nagedacht, ook niet in de politiek, is dat wij heel erg ver vooruit werken. Dus op het moment dat wij onze voorstelling aanbieden, laten we zeggen voor 30 euro aan de consument, ja. dan zit daar 6% BTW op en kopen mensen dat kaartje een jaar van tevoren. Dat betekent dat wij nu. Ja, is een jaar van tevoren, maar dat exact, is nu anders. Dat betekent dat wij op dit moment over datzelfde kaartje de BTW afdragen tegen 19%. Dus wij zijn dit jaar, om een idee te geven. als vereniging met alle producenten miljoenen kwijt aan BTW. Niet de consument. Dit gekocht, jaar? Het hè? eerste jaar is een eenmalig effect, ja. dat is alleen dit jaar. Maar wij dragen dus zeg maar, meer BTW af als dat we binnen hebben gekregen. Wat er nu gaat gebeuren, is dat de kaartjes natuurlijk wel doorgeprijsd door gaan worden en duurder worden. Ik heb ook van wat artiesten gehoord dat zij de uh, BTW-verhoging niet doorbreken naar hun, artiesten, naar hun uh, klanten toe. Ja, ik vind dat. Uh, uh, wij, Wieke, hebben dat ik ja, wij hebben dat niet gedaan omdat het niet meer kon. Als je dat blijft doen, is het aan de ene kant niet reëel, want een BTW is een consumentenbelasting. Uh, uh, ja, als je het kan doen, dan zou je het kunnen doen. Dan moet je het wel heel lang vol kunnen houden. Kijk, wij als commerciële ondernemers, want dat zijn we, ja, kunnen dat niet. Jullie maken grote producties? Ook kleine overigens hoor. Wij gaan Om je een voorbeeld te geven, wij maken ook jongerentoneel. Ja. En uh, wij beginnen zaterdag met de tour van Spuiten en Slikken samen met BNN. Een theatertour voor een doelgroep, een leeftijd 18 tot 24. Een kaartje kost daar 21 euro. En hoe zorg je dat het vol komt? Ja, daar probeer je als ondernemer wel slim mee om te gaan. Je kijkt heel erg naar een doelgroep en je zoekt partnerships. Vandaar dat wij dit met BNN doen. Maar ik denk voor... dan bij partnerships, zij moeten ook verdienen? Nee, dat mag niet. Het is publieke omroep. Oh. Uh, dus uh, uh, Waarom sterker doen nog, zij mee dan? Sterker nog, wij zijn aan beide kanten heel erg gebonden door het commissariaat. En uh, worden strikt gecontroleerd op welke manier wij deze samenwerking uh, aangaan. Uh, maar het is voor BNN en het merk Spuit en Slikken interessant om landelijk aanwezig te zijn. Want we doen 60, 70 voorstellingen. En wij hebben behoefte aan een merk als BNN en Spuit en Slikken om die jongeren over de streep te halen. Want als er één doelgroep lastig is om te bereiken. Dan zijn het jongeren als het om theater gaat. En is er een soort van ratio dat het theater gevuld moet zijn, 60% of 40% om uit de kosten te komen? Ja, dat is verschillend. Uh, net stelde je de vraag onder andere aan Mike Baudet, wanneer is een theatervoorstelling succesvol? Nou, voor ons is dat ook zo en voor de leden he, van onze vereniging is dat zo dat, het, uh, dat wij heel blij zijn als de voorstelling er goed uitziet en dat we kwaliteit kunnen bieden. Maar ja, wij, kijken, maar wel dat, degelijk, wij ja. kijken wel degelijk naar het feit dat wij geld moeten verdienen. Ja. Dus wij kijken wel degelijk naar gemiddelde bezetting. En we kijken wel degelijk naar het volume van de zaal. En waar wat staan. is dat? Ja, dat is bijvoorbeeld bij, uh, uh, uh, bij Kruimeltje ligt dat weer anders... dan bij uh, Spuit en Slikkom. Daar kan ik je niet zo één. Uh, uh, een regel voor geven. Is er niet van als 30% van de zaal vol is, welke zaal dan ook, dan is het uh, break even? Als 30% van de zaal vol is, verliezen we heel veel geld. Dus wij zullen altijd voor uh, 50 tot 60% van de zaal moeten spelen. En hoe doen jullie dat? Uh, op het last minute kaartjes zijn goedkoper? Ja, ook dat is geprobeerd. Hè. Vorig jaar zag je, toen de schade van de BTW in het ene tussenjaar het hoogst was, zag je dat de kortingsacties ook het grootst waren. Maar daar keert de markt ook wel een beetje vanaf. Ik heb hier een, uh, een mailtje van Marianda. Ik zou heel graag vaak naar een voorstelling willen, maar ik schrik van de arrogantie dat het niet duur zou zijn. Dat is het wel. Met z'n twee ben al gauw 100 tot 200 euro kwijt. Daar doe ik een week, twee weken boodschappen van. Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Hoe vaak gaan mensen in Nederland gemiddeld naar het theater? Um, uh, ik denk dat mensen gemiddeld in Nederland naar het theater, ik denk twee tot drie keer per jaar naar het theater gaan. En naar wat voor ja. voorstelling gaan ze dan? Ja, bij musicals ligt dat weer anders natuurlijk dan bij Kleinkunst of, uh, of cabaret. Dus um, uh, verschillend. Ik denk dat als je naar een grote musical gaat... dat je misschien één tot twee keer per jaar maar kunt gaan. Vanwege de prijzen bedoel je? Ja, en die prijs, groep, ja, die groep die wordt natuurlijk ook kleiner. Maar als je het hebt over een kaartje van 60, 70 euro voor een musical... Uh, moeten mensen ook realiseren wat ze krijgen, inderdaad. Jij, ik uh, ben blij om te horen dat jij geniet van musicals. Ik vind het fantastisch. Ja, en nou. die zalen zitten altijd vol. Dat verbaast me altijd enorm. Dat die zalen wel vol zitten en die zalen van 20 euro per kaartje niet. Nee, je ziet dus ook dat mensen wel degelijk willen betalen als het om kwaliteit gaat. Er zijn natuurlijk ook musicals te bedenken die onderscheidend zijn. Maar, dan maken ze nou, maar hun Ik nek weet niet wel. of het kwaliteit is, want bij musicals zie ik lid van glamour. Je ziet echt wat. En op mijn ja. kleinkunst zie je één iemand. En dan moet je het echt helemaal van die energie van die ene persoon hebben. En, ja. en de merkwaarde van die ene ja. persoon. Nou, je, je maakt dat wel, wel een goed punt. Ik denk dat juist in deze tijd mensen hiervan willen genieten. Dank je wel. Mijn ja. tijd zit erop. Ik wil alle luisteraars bedanken. Maar ook mijn gasten in de bus. Misha Wertheim en Sander Jansen. Dank ook aan Mike Baudet. Het is weekend. Ik zeg, ga naar het theater. Maandag zijn wij er weer. En nu eerst na het nieuws. Felix Murders met de gids. Goed weekend. Tot dan. The towel you've taken from the last hotel there's no business like no business like no business I know everything about it is appealing everything the traffic will allow It's brand time. oranje en het EK voetbal 2012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 Ontdek samen met Kiterie en al onze andere welkomers... de leukste adresjes op alle Thalies bestemmingen Reserveer voor 18 december en boek Parijs vanaf 29 euro. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalies.com. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen.